Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Amsterdam is een manifestatie aan de gang van een nieuwe beweging. Iedereen. Een paar duizend mensen hebben meegelopen in een mars... en staan nu op het Museum Pluin. De organisatoren willen de verschillende culturen in Nederland... een hechte eenheid laten vormen. Bij een achtervolging in Limburg heeft de politie drie verdachten neergeschoten. De drie hadden kort daarvoor vanuit een rijdende auto het vuur geopend op agenten. De bestuurder had een stopteken genegeerd toen de politie de auto bij Venlo op drugs wilde controleren. Na een achtervolging slaagde de politie erin de verdachten in weer tot stoppen te dwingen. Het is niet bekend of ze ook drugs bij zich hadden. In Nigeria en Cameroen dreigt een voedselcrisis van ongekende omvang, zegt Stichting Vluchteling. Volgens de hulporganisatie hebben in Nigeria 5 miljoen mensen acuut voedselhulp nodig. En er zijn een kwart miljoen kinderen zwaar onder voet. De voedselcrisis is het gevolg van de gevechten in de regio met de terreurbeweging Boko Haram. Een deel van de treinconducteurs gaat morgen actie voeren en controleert geen OV-chipkaarten. De NS waarschuwt reizigers vooral wel in te checken omdat niet alle conducteurs aan de actie meedoen. En ook omdat reizigers sommige stations niet uit kunnen als ze niet uitchecken. Conducteurs voeren actie omdat de NS de tweede conducteur op een aantal dubbeldekker treinen wil schrappen. Ze denken dat dat gevaarlijk is. Nikkie Terpstra is winnaar gewonnen van de twaalfde Eneco Tour. Hij sloeg in de laatste rit naar Gerardsberg op indrukwekkende wijze toe. Klassementsleider Rowan Dennis was door een valpartij al weggevallen. Boazon Hagen won de rit. En Terpstra is na Lars Boom in 2012 de tweede Nederlander die de Eneco Tour wint. Het weer. Geleidelijk meer bewolking. Later neemt de kans op een bui vanuit het zuidwesten toe. Met ook een kleine kans op onweer. Morgen is het meest droog. dus wel af en toe zon. En de maxima liggen rond de 20 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 5 kilometer. Ook veel vertraging door de afsluiting van de hoofdrijbaan richting Amsterdam van de A1 tussen Naarden en Muiden-Oost. Daardoor loopt het ook vast op de A6 vanuit Lelystad bij knoopende Muidenberg 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Drieberg en Kanade eiland 8 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Huizen 5 kilometer. En tussen Knoopend Eemnes en Utrecht Noord 10 kilometer. Op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen afet Ermelo en Amersfoort-Vathorst langzaam rijden. De extra rijstijd is een half uur. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Zie FM. Met nu Zie FM in de avond. Escucha ritmo de tu corazón. Feel the rhythm. From the coast of Vonnema to the Alps of Capri. When you fall under my spell I will get you in my arms now But the night can take us No one can tell.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 Ik moeder.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 De zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Nee, ik ga hier niet weg zonder haar. Nee, ik ga hier niet weg zonder haar. We kijken al te lang naar elkaar. Stel dat ik hier vanavond zou vertrekken zonder haar. Dan spookt ze zeven dagen in mijn mind. Dan gaan we nog gesprekken al die dagen over haar. Dan ben ik op een missie all the time. Toen ben ik al die dagen kan of van een vrouw. Ik zoek, een vrouw van deze klasse kan ik never laten gaan En dat is dus nooit wat ik doe Ik heb mijn Dat we hier vanavond nog vertrekken met elkaar Dan ben ik heel de nacht bij weer bereik oh, oh. Dan kan ik vier, en vier... name